Vooruitkijken. Kijken kijk of Jerry er, uh, dat ook vindt. Met, Iets kan. Uh, het toevoegen. onderwerp waar we over gaan praten. Ja. Morgen, Jerry. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jerry Kramer. Jij uh, bent uh, nauw betrokken geweest bij uh, de huurdersafspraken met de Kei. Uh, daar bemoei je ook altijd mee. Ook in de raad uh, heb je commentaren daarop. Uh, even terug daarnaar. Uh, wat. Dat is tussen de KEI, de gemeente en het huurdersplatform. Hè? Zijn dat afspraken die gemaakt worden? Op, op welke gebieden bewegen die zich? Ik kan me voorstellen de huurprijzen. Maar zijn er nog veel meer dingen die nou ja. daar uh, vastgesteld worden? Het belangrijkste waarom je prestatieafspraken maakt... is over zeg maar, je woningbouwprogramma. Ja. Dus wat je gaat doen het komende jaar aan nieuwbouw... Ja. aan sloop, aan renovatie... Daar maak je zeg maar afspraken tussen partijen, tussen in dit geval dan de kei, de gemeente ja, ja. en uh, in, uh, ja. sinds kort dan ook ja. de huurdersvereniging. Ja. Is dat sinds kort? Die waren niet altijd ja. bij betrokken. Sinds kort is ook in de wet, in de woningwet, vastgelegd dat uh, ook uh, de, zeg maar de, de woning, de huurdersvereniging ook een stem daarin heeft. Ah. En dat gaat ietsje verder dan in het verleden was. Want zeg maar als er nu ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over fusies... Hè, ja? in het traject waar we nu ja. zijn met uh, bijvoorbeeld de Kei... want de Kei is aan het heroriënteren wat zij met Santos wil gaan doen... heeft de huurdersvereniging oh ja. daar ook een stem in. Oké. Okay. Oh, dat is voor mij een nieuwtje, moet ja, ik zeggen. Ja, vertel. Ja, sinds, uh, sinds uh, 1 juli is de nieuwe woningwet in, in werking getreden. Er zijn nog wel een aantal andere wijzigingen ook... Het heeft onder mee te maken dat een uh, woningcorporatie zich alleen maar mag uh, richten op betaalbare woningen ja. voor mensen met een laag inkomen. Ja. En dat ze zeg maar, hun commerciële activiteit dus af moeten stoten. Dus dat je eigenlijk twee... Uh, twee aparte dingen. Aparte krijgt. dingen. Ja. Hebt binnen binnen zeg maar volks. Uh, ja, dan, binnen dan komt het eigenlijk weer een klein beetje terug zoals het zou moeten. Hè? Waarvoor Want, het, bedoeld waar het bedoeld is. Waar ja. het bedoeld is inderdaad. Ja. Want er wordt eigenlijk op dit ogenblik weinig. Uh, gebouwd voor mensen met een, met een lager inkomen. Want de huren die, die, zeg maar, van de nieuwbouw afkomen, die zijn toch allemaal zo'n beetje rond de 700 euro. En dat is best veel geld als je een minimuminkomen hebt. Als je een minimuminkomen hebt, ja. En dat is natuurlijk nu sinds een aantal jaren waarin ook de. Corporaties een verhuurdersheffing moeten betalen. Dus die hebben gigantisch moeten reorganiseren. Kijken hoe ze hun winsten konden, of tenminste hun, hun gelden uh, konden optimaliseren. voor zeg maar hun, hun taak die ze, die ze hebben. Dus ja, en daarin zie je uh, dat het nu weer wat beter gaat. Ja, wat ik, wat ik nooit begrepen heb. Maar misschien is dat, nou ja, dat is. Jullie zeggen altijd, je moet niet achteruit kijken, maar vooruit kijken. Is waarom die woningen bij het zwarte veld, die, die vier geschakelde woningen, waarom die. ...ooit plat gegooid zijn. Want dat waren toch prima huizen... ...die gerenoveerd waren... ...en waar mensen uitstekend konden wonen. Plat gegooid, vervolgens daar gebeurt daar helemaal niks. Daar over. Um, <laughs> ja, het, het gaat misschien een beetje diep... ...voor dit interview om daarop ja. in te gaan. Maar het, het waren wat oudere woningen. Het waren je woningen die volgens mij... ...in de jaren 20, 30 zijn gebouwd. Waar nog echt een, een halfsteens muurtjes waren. tussen. Maar ze waren wel gerenoveerd. Ja, aan de buitenkant. Ja. Aan de buitenkant. Maar ze waren niet geïsoleerd. Eén steensmuur. Nee, maar kijk als je nu terugkijkt en je ziet wat, wat er uiteindelijk... Het ligt nu gewoon een leeg terrein. Ja, dus ja. dat is ja. Een ook zonde. Ja, dus dus die woningen hadden als... wat ja. dat betreft langer kunnen blijven staan. Ja. Ja. En het is gewoon een fout van een gemeente geweest om het meteen te slopen. Dat is, gewoon, ja. dat is helemaal juist. Verzachtende omstandigheid, ondertussen ja, maar de hele het, de economie kijk, alles ook. Alles is he? natuurlijk veranderd sinds ja. een aantal jaren. We ja. hebben uh, wooncrisis, tenminste de crisis gehad. Ja. Dus uh, alles wat voorheen zeg maar, uh, op een stukje grond van een postzegel kon verkocht worden, ja, dat wordt het nu niet meer. Nee. Dus we zien nu wel weer dat we langzaam omhoog aan het krabbelen zijn, in ieder geval de, de woningprijzen. Maar die grond die uh, door AM daar is gekocht... Ja, daar zullen ze nooit meer de winst op halen die ze toen bedacht hadden. Ja. Dus... Wat, wat zijn er uh, voor echte plannen om uh, woningen te bouwen voor de sociale sector? Geen. Die Niks, zijn er niet. Nee. Nee. En dat is, dus, dat is dus waar we naartoe moeten in Zandvoort. Is van uh, waar we met een nieuwe woonvisie... want uh, daar zijn we nu aan, mee aan het, aan het werk... Uh, wat voor keuze we gaan maken in Zandvoort? Uh, kijk, de Kei is hier naartoe gekomen in een tijd ook dat het economisch beter ging. De grootste plannen. EMEM had voorheen het 100 miljoen plan. Nou, die had onvoldoende middelen om dat te realiseren. Ja. Dus uiteindelijk is gezocht naar een partner. Nou, dat werd de Kei. En die had naar hun zeggen wel het geld om zeg maar, grote uh, ja, uh, plannen te realiseren. Dus in Noord, uh, op het terrein, op het terrein. Waar uiteindelijk helemaal niks helemaal van terecht niets. is gekomen. Nee. Het enige wat, wat nog positief is, is de ontwikkeling op de Sofiaweg. Ja, dat is, dat is prachtig. En ja, de mensen daar die de... er wonen zijn ook ontzettend blij. Ja dat, ja, dat is hartstikke mooi geworden. Dat is echt ja. heel mooi. Het is een mooie combinatie van sociale huurwoningen met, uh, met verkoop van eerstzinswoningen. Uh, van ja, sociale huurwoningen woningen zijn natuurlijk nog steeds best dure woningen. Het, het, het, is, uh, het zijn tot 710 euro is, een sociale, is de sociale huurgrens. Mensen die zeg maar uh, te weinig verdienen kunnen rechten, hebben recht op huurtoeslag. Dus er zijn wel altijd bepaalde sociale voorzieningen dan om mensen daarin te ondersteunen als ze hun huur niet kunnen betalen. Er zijn maar heel weinig woningen. Ik bedoel, als je nagaat Nou, wat in er... Zandvoort niet. We hebben in Zandvoort genoeg sociale huurwoningen. Alleen uh, de huurwoningen worden bewoond. Door mensen die soms ook te veel verdienen. Ja. En wat het probleem is, is dat mensen ja, vastzitten in hun woningen en niet doorstromen. Ja. Dat is het zogenaamde scheef wonen. Ja, het scheefwonen. wonen. Dat, ja. dat is in Zandvoort ook een feit. Ja, in Zandvoort uh, wonen er een heel, nou ja, de exacte aantal niet, nee. maar wonen wel een heel veel mensen. Gewoon scheef uh, woningen die zeg maar zijn bedoeld zijn voor, voor mensen met een lager inkomen. Die worden vastgehouden voor mensen met een hoger inkomen. Zijn er plannen voor om dat uh, scheef wonen tegen te gaan? Nou ja, wat je ziet is dat de regering zeg maar, ieder jaar een bepaalde uh, percentage geeft om de huren te verhogen. En mensen met een hoger inkomen boven een bepaalde grens, die krijgen ook een hogere huursverhoging. Ja. Dus daar proberen ze zeg maar, ja, de mensen te, te lokken om te gaan kopen of uh, ja. ergens anders uh, te gaan huren. Het werkt Even... nog niet helemaal. Even nee. terug naar de afspraken, prestatieafspraken. Uh, ik las in, in, in de Courant ook dat onder andere de kei uh, wat terughoudender gaat zijn met verkopen van uh, bezit van woningen. Ja. Is dat een van de afspraken ook? Om wat meer te Nee, op dit, moment, op dit moment is de status, zoals, zoals ik het <coughs> weet, is dat er nog helemaal niks uh, is. Dus dat de kei aan het oriënteren is in Zandvoort of zij hier nog wel de wooncorporaties zijn. En dat heeft er alles mee te maken met de nieuwe woningwet ook. Dat uh, je woongebieden hebt. Amsterdam is een woongebied en zuid kennemerland is een woongebied. En als Zandvoort moet je dadelijk de keuze gaan maken... of je bij zuid kennemerland hoort of bij Amsterdam hoort. Ja. Okay. Zou dat kunnen betekenen dat, dat de keizer zich terugtrekt uit Zandvoort? Als de gemeenteraad van Zandvoort beslist dat wij bij zuid kennemerland horen... Dan wat, is er voor de Kei weinig meer te halen ja, in Zandvoort. Ja, en wat zou dat dus voor consequentie hebben zeg maar, voor het beheer? Wie zou dat beheer gaan overnemen dan? Dat het Zandvoortse deel van de Kei uh, overgenomen moet worden. Of moet fuseren met een andere partij hier in de regio. Ja, gewoon, het wordt er... verkocht. Gewoon. Ja, zo zou, het het noemen, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Zijn er partijen? Ik bedoel, Wat voor partijen praat je over? Nee, bij mij weten zijn er geen partijen. Nee, dus de, de, de, de moet je, dan moet je gaan verkopen aan iets nee, wat dus bestaat. Nee, dus is het, is het als zandvoort heel uh, ja, belangrijk om nu een zeg maar, strategie te hebben. En als ik zie wat de KEI voor missie en visie heeft in Amsterdam... denk ik dat dat best interessant kan zijn. De KEI wil namelijk in Amsterdam zich volledig gaan richten... op mensen die hun eerste stap gaan zetten op de woningmarkt. ja. En bijvoorbeeld uh, koopwoningen van een bepaald segment met een subsidie bedoel je? Nee, ze willen dus zeg maar, al hun woningen die ze hebben... gaan toewijzen aan mensen die voor het eerst een stappen op de woningmarkt zetten. Dus voornamelijk aan jongeren. Ja, maar goed, als je dan als oudere ergens zit... en je hebt behoefte om naar beneden te gaan, bijvoorbeeld, van een bovenetage... Nou, dat is dus de, dan... de keuze. Kijk, de keis zegt bijvoorbeeld als iemand in een flat woont waar nu geen lift in zit zullen zij geen lift gaan plaatsen. Want zij zeggen, nee, wij, wij richten ons op de jongeren. Ja. Dus wij gaan niet meer investeren in het bezit... om het zeg maar, geschikt te maken voor senioren. Nou, geen, geen aanpassingen maken? Maar iedereen die er zit, zeg maar, de huidige huurders... die kunnen blijven zitten. Het is alleen dan hun eigen keuze... om wel of niet ja. in die flat te blijven. Dan zou je dus... Meer ruimte moeten creëren, want de vergrijzing komt eraan. Hè. Dus er komen heel veel mensen die mm -hmm. straks wat lastiger de trap op kunnen komen. Nou, je kan het ook zien uh, in Zandvoort, is dat we gewoon aan het vergrijzen zijn. Ja. Ja. En de effecten van is zijn dat een aantal voorzieningen gewoon dadelijk verdwijnen. En dan heb ik het met name over de scholen, basisscholen. Ja. Het aantal leerlingen neemt ja. drastisch af. En ik denk, als ik dan de, de visie van de keis zie en ook wat hun gaan doen, dat het voor Zandvoort misschien wel eens heel erg goed zou zijn om ons ook op de jongeren te gaan richten. Voor de jongeren binnenhaalt. Ja, zodat je hier in Zandvoort. Je zegt natuurlijk niet, uh, we willen geen ouderen meer. Maar je zegt wel, we kiezen ervoor om het hier interessant te maken tenminste. voor jongeren. Ja. Om zich hier te gaan vestigen in deze gemeente. Maar hoe je het ook bent of keert? Er komen ouderen. Steeds meer de vergrijzing. Mm -hmm. Daar zou je toch ook voorzieningen voor moeten maken? Klopt. In, in wonen. Hè? Klopt. Ik. Maar de keuze is dus of het je dat in, feen... Zandvoort, in Zandvoort zou moeten doen. Oh, okay. Of misschien ergens anders. Nou, dat is natuurlijk niet leuk, want ik woon al uh, 60 jaar in Zandvoort en straks moet ik verhuizen naar haar. Nou, ja, kijk, hier gaat het om: de woonvisie gaat om de woningen in het sociale segment. Dus alle oh, okay. woningen. Je van... praat over het sociale segment. Ja. Dus zeg maar woningen die ooit bedoeld zijn voor mensen okay. met een laag inkomen. Ja. Maar goed, uh, en dan kan je ervoor uh, kiezen om mensen vanuit de regio te trekken vanuit Haarlem die ouderen zijn. Dat je je seniorenwoning gaat maken. Of je kan zeggen, nee, we trekken mensen uit de regio die jonger zijn. Ja. Nee, als ik mezelf als voorbeeld neem, ik heb een eigen woning. Maar straks word ik wat ouder uh, en denk, ja, ik wil toch wel een appartement. Ik wil meer een, een huis met trappen erin en dergelijke. Dan moet ik het zoeken. Of een ander appartement kopen. Uh -huh. Of in de vrije sector huren. Ja. Is dat wat, wat dan zo'n beetje de lijn gaat worden? Dat, dat is zeg maar wat, wat zij met hun bezit willen gaan doen. Dus ja. zij willen zeg maar zich... Uh, en, ze gaan er zelfs nog een stap verder. Dat ze zeggen van... We willen uh, uh, huurcontracten voor vijf jaar aanbieden. Dus iemand heeft maar recht op vijf jaar een woning te hebben. En daarna gaan ze hun volgende stap maken. Of... Of zeg maar uh, doorstromen. Ja. Is dat ja. niet een beetje eng? Want ik bedoel, ik, ik kan me voorstellen dat dat als een soort zwaard van Damocles boven iemand zijn hoofd gaat hangen. Vijf jaar mag je huren. En daarna moet je eruit. En moet je dus ook zorgen dat je een andere woning ja, krijgt. Ja, maar we hebben het er net over gehad dat we doorstroming willen hebben. Ja, maar waar moet je nou naartoe? Want als er, als er niks te stromen is, dan is ja, kijk, het natuurlijk wel lastig. Ik denk heus dat er ook in hun plannen een soort van hardheidsclausule zit. Als iemand echt niet naar een andere ja. woning kan, dat daar wel een uh, opvang reageert. Uh, voor is. Ja, maar het is wel de, de lijn die kijk, ze ja. willen uitzetten. Ja. Ja. Dat de, de lijn van de EMM destijds, een leven lang wonen, was nog niet zo gek. Omdat je naar je woonbehoefte verhuisde. Mm -hmm. Van een starterswoning naar een gezinswoning. en dan als jouw er wordt weer naar een ander type ja, woning. Maar je ziet, je, je, je ziet nu uh, door een, in Zandvoort dus dat jongeren gewoon totaal niet aan de beurt komen. Nee, nee. dat de, de, de wachtlijsten. 8, 9 jaar, misschien wel 10 jaar zijn ja. voor een eensgezinswoning. Ja. Ja. Dat komt omdat zeg maar, mensen uh, hun duur opbouwen, ja. waar ook weer de ouderen tussen zitten. Dus nou, als je de, de, de, jongeren, de jongeren een keer een kans wil geven hier in Zandvoort, zal je. Een keuze moeten maken ja, er van wat je. Wonen te veel mensen, oudere mensen die wonen in, alleen in een eensgezinswoning. Ja. Want die zijn daar ooit komen wonen met hun gezin en uiteindelijk met hun partner overgebleven. Soms is een partner is overleden, dan wonen ze alleen in een eensgezinswoning. En daarvan ben ik het helemaal eens dat je dan eerder moet zeggen van goh, uh, uh, bied iets aan waar die mensen naartoe kunnen, zodat ze die eensgezinswoning vrijgeven voor anderen ja. aan de andere kant is het wel zo dat heel veel van die oudere mensen ik heb zelf uh, in, de, in de oudere zorg uh, gewerkt of uh, nou, nog steeds uh, voor mijn gevoel dat als, je, als mensen heel oud zijn ik heb een tante van 91 die woont al 40 jaar in, in, in een huis in een flat uh, die, die had natuurlijk prima naar een kleinere woning uh, gekund alleen nu kun je haar niet meer verplaatsen dat is, dat is een beetje lastig met mensen. Dus het is het is een beetje. Een dubbel verhaal. Het had eerder moeten het gebeuren. Het had eerder moeten gebeuren. En als ja. je inderdaad wat, wat Don zegt. Hè, van je, je hebt een starterswoning. Je hebt een, een gezinswoning. En daarna kun je naar een, een, eensge, of, hein, een seniorenwoning. Dat daar meer aandacht aan gegeven wordt. En ook meer ruimte. En ook meer uh, interessante woningen hebt. Nee, maar om dat dat, te dat gaan. plan is er in Zand. het heet het leven lang ja, ja. Dus Dat mensen gaan doorstromen. Ja. En mensen zeg maar, die nu in een gezinswoning zitten. En een bepaalde huur hebben. Die gaan niet in huur omhoog. Dus voor hen wordt het aantrekkelijk ja. gemaakt om te gaan verhuizen ja. naar een kleinere woning. Ja. Zodat die, die, dat grotere eensgezinshuis uh, ja. vrijkomt voor iemand ja. die daar met een gezin wil gaan nou, wonen. Jerry, uh, als je het praat over het gebrek aan een jongere huisvesting. Kun je daar als voor de gemeenteraad uh, invloed op uitoefenen? Door stukken gebieden toe te wijzen aan... Ja, bouw want dat, voor jongeren. dat is dus nu mogelijk sinds uh, de nieuwe woningwet. Is dat je aan een specifieke doelgroep woningen zou kunnen toewijzen? Ja, of het financieel haalbaar is, moet je nog maar afwachten. Want dan moet je investeerders hebben. Als de keizer. Nee, maar het gaat, het gaat niet zozeer om wat je gaat bouwen. Het gaat om wat je gaat toewijzen. Dus het woningbezit wat je nu hebt, kan je toewijzen aan een bepaalde doelgroep. Dat betekent dat je een, uh, één persoon in een driekamerflat kunt zetten. Ik denk Wat niet dat dat, denk, een denk de niet dat, dat de optie is. Nee, maar. Maar ik, ik, je kan er wel uh, voor kiezen om bijvoorbeeld die twee-kamerwoning ja, voor een jongere uh, ja. Ja. te bestemmen. Okay. Ja, oké. Okay. In vrijheid voor een oudere. Ja. Maar ja, een tweekamerwoning, of voor een ouder of voor een jongere, is voor hun allebei even belangrijk. Ik ben ook een beginnende oudere, laat maar zo zeggen. Van mee, nee? Nee. Nou, nee, maar goed, ik heb, ik heb een, een, een appartement van 45 vierkante meter. Er zijn twee kamers. Kamer, slaapkamer. Als, als er nou weer iemand komt, dan, dan is het toch niet, niet eerlijk om te zeggen van die jongere heeft voorrang op die ouderen, op zo'n flat. Want waar moet die ouderen dan naartoe? Moet die nog kleiner? Nee, maar het is, het is gewoon als je hier hebt over ouderen in Zandvoort, hoef je niet weg te doen. Maar het gaat er juist om is wat voor aantrekkingskracht je hebt op de regio. Ja, Wil je dus van buitenuit. Ouderen aantrekken? ja. ja. Of wil je meer jongeren aantrekken? Ja, okay. Dus de, wat de ouder is, dan blijft. En dan blijft... denk ik dat die visie van de KEI helemaal nog zo gek nog niet is. Want wij moeten zeggen als Zandvoort... Nee, wij willen juist jongeren, jongeren aangaan. Ja, vanwege de scholen. Gewoon en de verhoudingen de hier, ja. de balans. Als we het maar eventjes als een weegschaal oh, mogen ja. zien hier in Zandvoort. Dat aan de ene kant er te veel ouderen zijn... en dat we er meer jongeren willen hebben hier... Maar gewoon voor de gemeente Zandvoort. De, de voorzieningen. Maar dan moet je ook werkgelegenheid hebben. hebben hè? Want dat is natuurlijk ook wel. Oh, een ja, maar dat, dat is natuurlijk wel een speelveld met elkaar. Als je hier ziet dat heel veel ouderen. voor rust komen. en jongeren vaak wat dynamischer en meer dynamiek willen. denk ik dat het zeker hier in het centrum. en misschien ook langs de boulevard en andere gebieden. dat het goed zou zijn voor de economie. om ook jongeren te hebben. Ja, ik ja, vergeet traditioneel al. Uh... Ja, werken veel mensen in het achterland, in Haarlem, ja, Amsterdam en dergelijke. Ja, ook. Dergelijk. De verbinding op zich is natuurlijk wel prima in ja. Amsterdam, ja. dat is waar. Ja. Goed, uh, de prestatieafspraken Nou ja, zijn kijk, er... kijk maar eens naar een, een treinverbinding. Ja. Als wij hier alleen ouderen zouden hebben, zou het voor de NS misschien heel oninteressant zijn... om hier in de winter nog een trein te, ja. in stand te ja. houden. Ja. Als je jongeren hebt die werken, wordt ja. werken, houd je, je ja. ook je trein in de winter. Ja. Ja. Dus daar moeten we wel over nadenken. Dat alles wat je voor keuzes maakt, dat dat invloed Volg heeft, heeft. Zeg maar, op gevoel. Ja. Ja. Ja. Uh, nog even terug naar de prestatieafspraken met de KEI. Uh, die liggen er nog niet, begrijp ik uit uh, woord. Dat moet komen nog. Ja. zeg maar, We hebben nu uh, in de gemeenteraad uh, tijdelijke prestatieafspraken uh, ja. vastgesteld. Dus voor het komende half jaar. Ja. Dat, voor, dat borduurt voort op zeg maar, de huidige prestatieafspraken ja. die er lagen. Dus er zijn geen verandering in gekomen. En de wethouder is nu bezig, samen met het huurdersplatform en de KEI, om nieuwe afspraken te gaan maken. Okay. En daarin is het dus, ja, welke keuze gaat de gemeente Zandvoort maken? Dus welk ja. gewoon gebied gaan ze kiezen? Ja. Kiezen ze voor Amsterdam? Dan kiezen of ze voor de KEI. Kiezen ze voor zuid Kennemerland? Ja. Dan kiezen we voor ja, een iets andere toekomst ja. hier in, in de regio. En dat wordt een punt op de agenda van de Raad? Dit zal inderdaad worden vastgesteld. Okay. Dus en in, in ieder dan? geval daarbij ook de woonvisie. Dus... Ja, waar we het net oké. de discussie over ja. hadden van ja, welke keuze gaan we maken met het toewijzen van de woningen. Dus hier gaan we nog veel meer van horen. Dit wordt een heel interessant onderwerp voor de ja. komende periode. Ja, dat denk ja. ik ook. Okay. <laughs> Wij volgen het. <laughs> Jerry, bedankt dat je hier ja. op uh, tweede, kerstdag tweede kerstdag wilde kerstdag. Ja, zijn. Ja, hartstikke leuk. <laughs> ja, super. Zeker op zo'n mooie warme dag. <laughs> ja. Ja. Ik zit hier ja, ook ja, in mijn ja. kerstjurk ja, ja, ja, ja. om er warm te zitten. <laughs> nou ja, goed. We hebben geen witte kerst. Nee, maar... nee, nee, nee. nee. Dank je wel, Heel erg bedankt. Graag gedaan. Oké.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 Nou ja, goed, ik hoor altijd alleen maar mensen complimenten geven over uh, jouw ja, restaurant. O oh jee, we hadden even een kleine storing, maar hij is weer weg. Ik was het niet. Nee. <laughs> ja. Maar uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat zoemt altijd in het dorp. En uh, als mensen vragen van uh, waar kun je lekker vis eten, dan. Dan uh, moet je ja. naar Flor en Lenny. Precies, ja, heel goed, de... dat is ja. een goede ding om te doen. Zijn jullie o nog de enige over? Uh, Ergens gespecialiseerd. In Zandvoort. Uh, ja, uh, en dan niet op het strand, maar ja. in het centrum. Ja, dan zijn wij de enigste. Ja. We hadden in de kerkstraat er ooit een. Ja, de... ja, daar hadden we schut zitten. Ja, ja. Uh, we hadden duivenboden zitten. Ja, ja, ja. Nee, duiven, duiven duiven voor, duiven. Ik weet niet nou, waar het voor Viloxenia Waar, waar Filoxenia nu Viloxenia zit, Filoxenia zit ja. inderdaad. Ja. Ja. En dan had je. Maar jullie zijn ja. de enige nog.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 Ja, is altijd wel leuk. Wat ik altijd wel leuk vind is dat er staat er een 8 voor het eten en een 9 voor de bediening. Ik zeg wel, ja. kijk schat, ik heb één punt meer dan jij. Ja. Maar goed, ja...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 Als je een beetje centen verdiend hebt, dan komt er weer zo'n blauwe envelop. En ja. dat komt nu gelukkig niet meer, Dat komt nu vierde mail. Ja, wat een mazzel. Hij blijft toch wel zichtbaar hoor je ja, absoluut. Ja, dus ja, is... ja, nee, wat je verdient, lever je ook weer in. Daarom zijn we op een gegeven moment ook alleen maar vijf dagen opengegaan, ook in de zomer. Want, uh, die zesde of die zevende dag, wat je extra verdiende, kon je gewoon weer inleveren. Dus, uh, en je, ja, je moet dat ook, oh, hè, om jezelf te beschermen, tuurlijk, denk ik, uh, rust nemen. Een dag voor de familie, een dag voor je boekhouding en natuurlijk een dag om te golven. Dat Heerlijk. He? Ja, dingen. nee, nou, tot... ik ben het met je eens. Ik, ja, uh... ik, ik noemde even, jouw dochter staat toch ook in de zaak van tijd tot tijd? Uh, ik dochter... heb het er wel eens gezien. Ja, dat klopt. Ja. Die stond in de zaak, maar die uh, is een andere kant op gegaan. Uh, die is uh, gaan leren en uh, die werkt nu bij Nieuw Innekem. En die hebt daar een, een leuke afdeling. En die vindt het helemaal prima. Okay. Ja, ze is nu moeder van drie kinderen. Dus ja. ze ja. heeft het behoorlijk ja. druk. Omdat uh, Irene hint naar eventuele opvolging. Over een aantal jaar zal je daar ja. toch aan moeten ja. Ja, nou, denken. Niet maar, aan maar niet je kinderen. Nee, ja. nee, nee, nee, geen familie die het overneemt helaas. Dus ja moet toch een zandvoortterrine. Ik vind het wel. Ja, ja ik, ik vind van, als, vis, van een vissers. Moet je het naar ja. de zandvoort doen en zeker als vissers. Al. Ja, ja, ja, absoluut. Dus bij deze. Wat is, wat is je geheim? Goed. Vertel wat, eens. Mijn geheim. Jullie geheim? Jouw, ons geheim. Uh, ja. Ons geheim uh, staat in de keuken. Dat blijft, hè? Ja, dat, uh, dat blijft. Die heerlijke dat, uh, garnalenkroketjes. Ja, die, uh, precies. En allerlei, alle, allerlei lekkere dingen. Zoals die kabeljauwspinage met room en kaas uit de oven. Ik bedoel, dat zijn ja. dingen... Daar komen de mensen gewoon voor. Ja. En echt, een, een, een, als je een tong krijgt, dan, dan krijg je een tong. Dan krijg je ook echt een Gewoon ja, echt een precies. tong. Ja, precies. En ja, het is natuurlijk wel uh, seizoengebonden of er veel of weinig kuiten in zit. Maar ja, dat weet iedereen. Ja. En voor de rest, uh, we kopen altijd ponders. Dus, uh, alles vers. Uh, het moet nog, in principe moet het je aankijken op het bord. Ja. Zo moet je het zien. Bijna wegzwemmen. Ja. voor ja. ja. niet prikken, want ik wil weg. Ja. ja. ja. ja. Jij zit in het, uh, wat ze dan noemen, het stille deel van de haltestraat. Ja, zo noemen ze dat wel eens. Nou, vind ik ja. niet hoor. Ja, ja, vertel er eens wat. Volgens mij is dat ook niet meer nee, zo. Nee, denk, dat was misschien... Jij zult een vaste kring hebben van klanten. En dat is Heel veel. Ja. Je bouwt, uh, na zoveel jaar bouw je echt wel een vaste kring Dus je kring trekt op. mensen. Ja, ze komen speciaal naar je toe. Ik bedoel, of je dan op de, op de zeeweg, de zeestraat of op de Haltesstraat, dat, dat maakt niet uit. Dan komen nee, ze gewoon naar je nee. toe. Maar ze zeggen wel een stille gedeelte van de Halterstraat, ja. maar dat vind ik zo'n onzin. Uh, ja. Als je nou kijkt wat er aan winkels leeg staat in het begin van de Halterstraat, nee. en wat daar elke keer in komt, keer van die pop-up winkels, maar ja. geen vaste mensen. En als je ziet wat er bij ons zit, ja. Ja. daar zit uh, uh, Kees de Slager, ja. uh, uh, Kroonmode, uh, uh, naast ons uh, de computer. Luxbreak. de, de, de, de, de BeechNet, uh, die jonge dame. Laurel en zit Hardy. Ze al heel lang. Uh, Hardy. Uh, Seven for Life. Ik bedoel. Ja, het zijn allemaal is dingen een die daar vast hoor. zitten. En bovendien komen heel veel mensen vanaf het station kant. Oh, als eerste dat als dus dat ja. stukje bij jou inlopen. En dan heb je als restaurant natuurlijk wel het nadeel dat ze denken. Oh wacht, ik ga even verder kijken. Ja. Maar ze komen dan ook weer terug. mensen teruglopen. Ja. Of ze komen terug nadat ze ergens gegeten hebben. En dan zitten wij vol. En denken ze. Oh, hoe kan dat nou? Net zat er niemand. Oh, dat gaan we morgen proberen. Ja.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 Ja. ja, Anders zit je in de keuken, maar dat is duurder. Hè? Maar dat maakt eigenlijk ook wel weer de, de gezelligheid, hè? dat het klein is. Ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk het als mooi weer eens nog een paar tafeltjes voor de deur ja. die je deur, kwijt vijf kan. Vijf tafels uh, voor de rokers. Uh, die hebben we sowieso, <lacht> ja. Een kacheltje erbij. En, uh, <lacht> ja. Ja. <lacht> Zo heeft iedereen een hobby, toch? <lacht> ja, nee, de, de Don en ik die zijn altijd een beetje... Ik hakkerig, ik hakker, ja. ja, ja, ja. Ik, ben, ik, nou, ik ben niet echt anti. Ik vind het gewoon niet fijn. Ik vind het gewoon niet prettig... Uh, uh, als er in mijn omgeving gerookt wordt. Maar nou, goed, uh... maar dat vind ik dus met dat rookverbod wat ze hebben neergelegd voor de restaurants. Vind ik dat geweldig. Ja. Want als jij zit te eten en er zit er eentje achter je sigaretten roken. dat toch verschrikkelijk? Dat is echt niet leuk. Plus ja. dat het hebt nog een voordeel. Ik hoef maar één keer in de drie jaar te schilderen in plaats van elk jaar. Ja. Dat geldt ook ja. weer. Ja, ja, ja toch? Absoluut. Ja. Het is echt een win-win situatie. Nou ja, goed. Daar, daar zullen we het ook niet over eens worden, hè? Over, de, Goed. over het rookverhaal. Uh, je hebt de prijzen gewonnen en ja. je gaat nog voorlopig door. Ja. We praten nog helemaal niet over uh, nee, opvolging nee, nee. of wat dan nee, ook. Nee, nee, mocht er iemand zijn die, uh, die ons wil opvolgen, ik zou zeggen bel even aan en dan gaan we eens <laughs> even kijken op je geschiedenis. Ja, ja, ja. Ja.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 Nou, oh, ja. doen we een Ja, nee, dat mag ook, belangrijk. ook niet. Belangrijk. Heel belangrijk. Nou, goed, en en nogmaals, uh, gefeliciteerd met je, met je plaatsen, want ik bedoel, dat uh, gebeurt niet zomaar. Absoluut niet. Ah, Oké. Okay. We hebben muziek. even muziekje. Ja. En er is een koppeling tussen de vis uh, en de zee. Ja. Terug, naar, Terug naar, de de kust. naar de kust. Maggie ja. McNeil. We stoppen hier even met de kust. Want we gaan door met het strand en de ja, zee. Precies. En we zeggen nog even echt dag tegen Floor. Floor, hartstikke bedankt dat je hier geweest bent. Ja, graag gedaan. hartstikke uh, leuk Succes en uh, maak er wat moois van. Ja, dat in gaan we zo doen. Iedereen heeft een prettige feestdagen. Dankjewel. Goed. Milo, Milo Gerritsen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De nieuwjaarsduik. Ja, komt er in een, graag, in een In een lauw bad, hè. Ja, het wordt één warm bad. <laughs> dus, uh, we gaan ook iets met zwembroeken doen, denk ik. <laughs> en palmen langs het strand en zo? Ja, ja ja nee, het, is, het is 9 graden of zo het water. Dus het is, ja, Hoe je was je nu, dat vorig jaar? Als je jaar? nu niet gaat, dan hoef je niet meer te, nooit meer te gaan, denk ik. Nee, het is vast de reden waarom er we zo weinig garnalen gevangen worden. Het water is gewoon is te, zo? Warm. Is water te warm. Heel weinig garnalen. Hoe, hoe was de temperatuur vorig jaar? Volgens mij was die 6 graden, of zo, de zee. Hoe? Maar dat is wel net even dat stukje... wat je ja. net kan nekken, zeg maar. Ja, die 3 ja. graden. Maar ja. dan is het... Want Meestal is het zo dat, dat water dan heel koud is. Dus als je dan terug eruit komt, dan valt het eigenlijk wel weer mee. Ja. Maar nu wordt het waarschijnlijk andersom. Hè? Want het water is niet echt super koud. Maar daarboven wordt het dus wel koud met oud en nieuw. Heb ik ja, het, de, de weersvoorspellingen het... wisselen nogal. Maar uh, ja, wind, als je eruit komt en je krijgt ja. die wind in één keer om je kiezen, dan word je niet heel blij. Dat is nee, dus dan wel, uh... is de bedoeling dat er iemand klaar staat met een, met een badjas of met een ja. handdoek Opa en die uh, moet er gewoon, uh, lekker die badjas kan uh, omhelzen en even warm kan maken. En ja. dan is er uiteraard een, een versnapering hè, voor degene ja. die het water uitkomen. Ja, het is natuurlijk uh, aan de nieuwjaarsduik hangt de naam Unox vast en uh, ja die zal er ook niet snel meer afgaan. Nee. En ja, die ertensoep? staat wel voor de erthezoep. Ja. Dus die is voor iedereen uh, staat die klaar. En de felbegeerde muts natuurlijk. Ja, die krijg je van tevoren, want iedereen rent natuurlijk met die muts in. zee in. Ja. Ja. En, uh, en dit jaar krijg je, als het goed is, ook nog een uh, armbandje voor de vrijheid. Want we gaan samenwerken met uh, uh, Bevrijdingspop. Oké. Okay. Die hebben uh, gevraagd of zij op uh, 1 januari. en ze gaan ook 2 februari, 3 maart, 4 april en uiteraard 5, 5 mei. mei. Ja. gaan ze wat doen om. Uh, uh, Vrijheid is niet vanzelfsprekend om dat meer onder de aandacht te brengen. En het zijn verschillende evenementen. En de eerste is dus de nieuwjaarstuik. Aha. Hoe staat het met de deelnemers, de aantallen? Ja, dat is toch altijd weer even afwachten. Dat kan ik denk ik 1 januari om kwart over twee vertellen. <laughs> maar ja. is, het, is, het, is het bemoedigend wat er nu ja, zich al er, heeft aangemeld? Er, er, er zoomt het een en ander natuurlijk. Er is natuurlijk een harde kern. Rond. hè? Er is een harde kern. En. Um, uh, we hebben natuurlijk altijd discussies uh, over het financiële verhaal. En dan zeg je tegen de gemeente van ja, sorry jongens, maar als we het niet doen. Hoe gaan jullie het oplossen dat er toch gewoon 10.000 ban staat? Waarvan er 5.000 toch ongeveer de zee in willen. Yes. Uh, want een nieuwjaarsduik is er gewoon. Het Bij is... welk paviljoen is dat? Bij beachclub nummer 5. Bij 5? Ja. ja. En uh, daar begint de inschrijving om 12 uur. En om uh, 10 voor 2 de warming up. Ja. En dan het is ook makkelijk weer, he, vanwege parkeren en zo. Dus. Ja, want ideaal, als je aan die kant staat dan Zuid, uh, Zuid Boulevard. Dan is er een hoop ruimte ja. om te parkeren. Ja. Mensen kunnen ook op het grote parkeerterrein natuurlijk staan. En, ja, daar staan ze meestal denk ja, ik. En, en, ja, en de boulevard zelf he, is absoluut. natuurlijk ruimte. Dus dat is inderdaad En met de, de trein komen. He. Dat ja, is natuurlijk ook. Precies. Want uh, we merken wel de laatste jaren dat uh, Zandvoort redelijk onbereikbaar is op 1 januari. Ja? Ja, het is, uh, ik hoor van iedereen dat ze... Uh, nog net op tijd waren, omdat uh, zowel uh, de Zandvoortse als de Zeeweg uh, oh. dicht staan. Is het sowieso, afgezien van jullie evenement, al zo dat mensen op 1 januari naar het strand gaan om te wandelen en uit te waaien? Waai Natuurlijk wel. Lekker, net als tweede kerstdag. Ik denk dat het vandaag ook wel redelijk druk ja. op het strand wordt. Maar... Al die champagne moet eruit, ja, uit dat ja, lichaam. Dus ja. dat is het beste op het strand uitwaaien. Ja, Noordic walk op het strand. <laughs> ja, het, uh, precies. Nee, maar het is, het is wel door het evenement dat het gewoon heel erg druk is. Uh, Verstopt het bijna. Ja. ja. Gelukkig. Ik vind het altijd wel leuk om te horen natuurlijk. Als ik, uh... Hoe melden mensen zich aan? Via de website? Nou, het probleem is dat de website op dit moment eruit ligt. Er wordt heel hard aan gewerkt. Um, ik hoop dat die van de week uh, dat, dat lukt. Maar aanmelden kan sowieso op het strand vanaf 12 uur. Uh, het is wel belangrijk om in te schrijven. Dat heeft met eigen risico te maken. Ja. Uh, en dan krijg je ook die muts en dat bandje. En, uh, en dan wordt het weer. Een... Zijn, er, zijn er geen verkoopplekken, bijvoorbeeld bij de bij het VVV of zo, dat ze zich nee. daar uh, kunnen aanmelden? Nee, want inschrijven is gratis. Ja. Uh, ik vind altijd uh, de zee, uh, in de zomer spring je er ook gratis in. En als je het dan uh, in de winter doet, nou, dan moet het minimaal bijna geld, uh, geld toe uh, moeten komen. Uh, dus zolang het kan, uh, proberen we het evenement gratis te houden. En uh, ja, het, het, het kan uh, op het strand. Is, uh, Verwachten jullie van mensen ook nog iets van een donatie of is het echt puur ja. alleen maar... Uh... Hey, dit jaar hebben we net als andere jaren hebben we een goed doel uh, wat, we, wat we ondersteunen. En uh, aangezien er veertig uh, van die mensen in het water staan elk jaar... Ja. hebben de, de reddingsbrigade dit jaar als het goede doel uh, bestempeld. Ja. Die zullen rondlopen met collectebussen en... Uh, ik hoop dat ze heel veel geld ophalen. Want uh, ze zijn er voor ons. Maar ze zijn er ook in de zomer natuurlijk nou, ja. voor heel veel anderen. Dus als je ziet wat je ervoor krijgt. Hè, ik bedoel, je ja. krijgt de ettersoep en de muts en de gezelligheid. Rom, en er zijn genoeg nieuwsduiken waar je wel betaalt. En bij ja. ons niet. Dus uh, doe vooral Kleine, een... Kleine uh, vrijwillige bijdrage ja. is uh, zeer op prijs gesteld. Absoluut. Ja. Wat waren ongeveer de aantallen in de afgelopen jaren, uh, Milo? Um, afgelopen ja, ongeveer. jaar waren er rond de 4.500. Okay. En ik heb voor dit jaar... Uh, worden er morgen 5.000 mutsen afgeleverd bij de beachclub. Zou dus, uh, je dat voor dat opgaan. er dan in één keer nog uh, 2.000 man extra komen, dan heb je geen mutsen meer in huis? Nee, dan moet ik dus een rondje Nederland doen uh, met mutsen nog, om achterna te brengen, denk ja. ik. Maar, nee, ik denk, we, we prognosticeren ergens tussen de 4.5 .500 en 5000 deelnemers. Okay. En dan staan er natuurlijk nog uh, ja, 10.000 man aan de kant te kijken, op de ja. boulevard en op ja. het strand. En, uh, ik vind het ook altijd heerlijk om te kijken, eerlijk gezegd, hoor. Vooral kijken. Ja. <laughs> dat water is voor mij echt te koud. Dat trekt mijn lijf niet. Ik heb het twintig keer gedaan, maar de laatste jaren gebruik ik de smoes van... Ja, ik heb het zo druk met organiseren. Ik kan helaas niet even erin. Ja, nou, ik vind het geweldig, want je ziet inderdaad kleine hummeltjes die erin gaan met, met een opa of oma of met ouders. Ik, ik vind het top. Ja. Ik vind het gewoon geweldig dat ze het doen en uh, dat mensen er weer bij zijn. Het is Een het is mooie start, een prachtige traditie om, om zo op die manier het nieuwjaar in uh, te ja. gaan en ik kan het iedereen aanraden. Het schijnt goed te zijn voor je, dus ja, nou ja, die meneer, hoe heet die man ook weer? Die, die ijs, uh, de ijsman, ja, uh, maar goed, die uh, heeft heel erg getraind. Hè? Ja, en, uh, die is uh, maar alleen wij doen maar bij altijd een goede warming-up, hè? Want dat oh, ja, is wel dat belangrijk. Is waar. Daar moet iedereen ja. ook wel echt aan meedoen? Dat is een feestje altijd, uh, hè? De is altijd de heel warm en gezellig. Ja, ja. ja. dan gaan we natuurlijk ja. even springen ja. het is het met ze, denk ik altijd. Is maar goed dat ze op het strand staan, want als Iedereen staat te springen op een podium ja. bijvoorbeeld. Dan ja, misschien dat kunnen we een... wel heel hard springen dat al die windmolens omvallen. Oeh, wat Daarom een plan. Een uh, beetje aardbeefje. <laughs> ja. Nee. Ja. Ja. De, de hulpdiensten zijn ook al, weer als van oud. Ja. Uh, de reddingsbrigade. op zee uh, patrouilleren. Op zee zijn ze er ook. Ja, uh, langs de uh, kant. De, de reddingsbrigade vaart met een paar bootjes. Ja. Ik hoop dat de KNRM uh, weer een beetje gaat stunten met, uh, met die grote boot. Die grote de grote boot, boot even, ja, lang, langs scheuren, even langs scheuren. <laughs> is er wel eens iets gebeurd eigenlijk? Um, nou, op een paar snijwonden van glas uh, na, misschien waar iemand in gestaan heeft, is er oh, nog okay. nooit wat gebeurd. En Ik sprak uh, de reddingsbrigade, en die zeiden van ja, hoe langer er niks gebeurt, hoe groter de kans is dat er natuurlijk dat wel er... een keer wat gebeurt. Ja, maar, ja. Kloppen dat af. ja, Nou ja, het hoeft natuurlijk niet als mensen zelf ook maar de, de veiligheid in acht nemen. Ja, ja het is natuurlijk uh, heel belangrijk. Zo'n warming-up is belangrijk, omdat je dan je lichaam warm maakt. En... Ja. Dat je de kou. Ja. Uh, nou, ik denk dat mensen dat kan. belang echt moeten zien. Van ja. die warming up. Van, warming up. Omdat uh, als, je, als je inderdaad uh, het in je hoofd haalt. Om, uh, zonder uh, dat je lichaam daarvoor klaarmaakt. Zo, dat koude water in gaat. dan kan er wel iets ja. met, je, met je lichaam gebeuren. Ja. Hè? Dan, dan kunnen er wat signalen ja, komen. die dat, niet. Uh, je moet dat sauna-effect creëren. Ja. Dus eerst even goed warm en dan die kou in. En dan ja. daarna ook niet een half uur op het strand nee. iedereen uh, drie zoenen geven voor nieuwjaar. Ja. Eerst gewoon maar gewoon beenten, uh, even aanklijen, uh, aanklijen. Ik, ik vond het wel grappig. Want ik heb uh, de, de andere jaren zie je wel eens mensen die al compleet zeg maar in, in hun badjas, in hun hè, badkleding vanuit de trein komen... en ja. alleen maar een handdoekje bij zich hebben en verder niks. En dan ook daarna zie je ze dus weer in hun badjas, badjas, badjas de... teruglopen uh, En dat is, dat is wel een kostelijk ja. gezicht. Ja, maar ook, ook echt... die tevredenheid op dat gezicht, ja, van ik heb het toch weer gedaan. Overwinning. overwinning. Maar het is wel heel belangrijk dat mensen hun kleding aanhouden tot de zee ingaan. Dus warming-up doen we met kleding aan. En iedereen vraagt altijd waar kan ik me omkleden. Nou, waar je de warming-up doet. Dus dat gewoon op het strand. Ja. Uh, zorg dat je dan een zwembroek eronder hebt of zo. Maar ja. hou zo lang mogelijk. Valt er wel aan. iemand die je tasje wil vasthouden... ...of die wil zorgen dat je, dat je spullen veilig zijn? Daar ja. gebeurt helemaal niks mee. Ja. Nog even. Jullie als organisatie... ...zijn jullie een grote organisatie? of Is het nee. een paar man die dat uh, elk jaar op zich neemt? Het is precies een paar man... Ja. Een paar is twee. Michael twee. Kras en, uh, en, en een ondertekende. Uh, wij organiseren het. krijgen uh, op de dag zelf heel veel hulp. Uh, ja. De Club werkt heel goed mee. De gemeente werkt mee. Uh, dus we hebben wel ondersteuning, maar het initiatief ligt uh, bij ons twee. Ja. Bij Stichting Nieuwers Duik Zandvoort. Ja, ja. En, en zoiets als politie, die een klein beetje de, het verkeer in de gaten houdt en de drukte op de boulevard... Ja, nou we moeten natuurlijk uh, tegenwoordig uh, als je geloof ik een thuisfeestje organiseert, moet je al een kalamiteitenplan indienen. En een risicoanalyse. Oh, ja. En, <laughs> ja. en uh, de Echt goor waar? komt er dan bij. En uh, hou op, schijn uit. Lijsten aan. Uh, dat uh, hebben jullie ook ja. dus. Ja, maar ja, het moet. Het ja. is, en terecht hoor. Ja, ik, ik denk ook absoluut. wel dat het terecht is. Ja, soms, uh, soms gaat het wat ver. Uh, wij organiseren elk jaar toch eigenlijk hetzelfde. Dus je zou kunnen ja. zeggen van tegen. De, de instanties van, nou, oké, okay, je hebt het plan van vorig jaar. Ja. Maak van 2015, 2016. Ja. Maar goed, zo werkt het niet. Ja. Uh, dus we hebben gewoon weer een nieuw plan ingediend. Wat hetzelfde is als vorig jaar, maar ja, okay. met een ander jaartal. Ja, ja. En die zijn allemaal. Ja, je hoeft het dus niet steeds opnieuw uit te vinden, natuurlijk. Nee, nee. Maar soms kunnen er natuurlijk bepaalde omstandigheden ervoor zorgen dat je het toch moet aanpassen. Ja, ja. En, en we evalueren natuurlijk elk jaar wat er is gebeurd. Maar ja, nogmaals. We hebben tot nu toe heel veel... Uh, maar, maar misschien wel geluk gehad. Is, is, het, is het ook echt zo dat het plan wat jullie hebben... Uh, behoorlijk strak is... en dat je dat inderdaad gewoon... één op één weer kan gebruiken... Ja. Over, hey, over, over hoe je de mensen... Neerzet waar je de warming up doet, ja. de, de, de muziek, de microfoons. Ja, Want er is ook is nog vaak een optreden uh, bij. Hè? Ja, nou, vorig jaar hadden we, een, hadden we een DJ en dat is erg goed bevallen. Maar uh, het, is, uh, het plan is ondertussen wel zo dichtgetimmerd dat, uh, dat, dat we dat zo uit de kast kunnen halen en weer één uh, op één uh, kunnen ja. herhalen. Zeg maar. ja. Nou ja, goed, dat is prima. Goed, we weten het al. Ja we, we, we ja, we gaan gewoon... Kom gewoon Voor en uh, ja, hou de website in de gaten. Nieuwjaarsduik. Ja. Nou, het handigste is uh, op Facebook. Daar uh, gebeurt uh, een heleboel. Uh, Nieuwjaarsduik Zandvoort. Um, en uh, de website hoop ik van de week... Uh, dat die in de lucht is. En daar staat Zeest. een inschrijfformulier op... die mensen uit kunnen printen. En, uh, mee en kunnen meenemen. meenemen. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is prima. Nou, uh, dankjewel. Heel veel succes. En uh, nou, ik, ja, ik ben er gewoon. Ik kom kijken. Ja, uh, ja. Nou, in ieder geval. Ik kan, kijken. Niet, ik kan niet meer uitslapen. Dus dat. Uh... Ja, en alvast een gelukkig nieuwjaar dan. Ja, nou ja, inderdaad. Vast uh, ja. veel plezier in okay, het nieuwjaar. We hebben nog een agenda, hè? Ja, wij ja. gaan uh, nog naar de agenda kijken. Precies. En uh, nou, dan, dan beginnen we maar met. Uh, Vaste items bijna maar, het is bijna afgelopen ja. nu, De tentoonstelling Anne Frank in het Zandvoorts Museum. is dus nog tot en met de 31ste en dan is het afgelopen. En we hebben ook nog het Wintertheater in hetzelfde Zandvoorts Museum. En dat is ook de 31ste ja. als laatste dag. We hebben de uh, schilderij tentoonstelling onder andere van Aard Veer bij het pluspunt. Ja. Die hangt trouwens ook nog bij uh, Jupiter Plaza daarboven, waar die, uh, okay. die galerie is. Daar hangt uh, Aard ook uh, tussen en heel veel andere mensen uit Zandvoort. Bij dus Van tot... de BKZ die nieuwe ruimte. Ja, is okay. absoluut de moeite waard om daar een keer naar binnen te lopen en te kijken. Want er hangt zeer gevarieerd uh, kunst van uh, de nogmaals diverse Zandvoortse uh, okay. kunstenaars. Nou, nu hebben we vandaag uh, nog een uh, 70- en 80 jaren kerstparty bij en Hardy. Is dat, dat, niet, is dat die, morgen? Dus, uh, nee, 26. Dat is vandaag. 26. Ja, ja, ja, ja, in de bar met de dagen. En, uh, op morgen, ja, dat, morgen zijn de vinyldagen bij en ja, Hardy, dat was het, jaar. Ja, morgen de vinyljaren top 40. Bij, Vanaf uh, 5 uur? Ja, precies. En dan de 27e ook morgen: kerstverhalen op de zondagmiddag bij Studio Anthony. Dat is in de Oosterparkstraat 44 en vanaf 4 uur uh, kun je daar kerst Jo, ja, oh, kijk eens even. Er komt iemand met een bloemetje aan. Gerrie. Oh ja. Lieve dom, oh ja. Namens al je collega's van Goedemorgen Zandvoort willen we je een bloemetje aanbieden. Geweldig. Dank je wel voor ja. alle laatste zeven laatste jaar. jaar. Dat jij uh, presentaat, want je gaat niet echt weg. Nee, Maar in. Of je of valt wel eens ah. in en je gaat de koffie ook doen en zo. Maar. maar niet meer vast. Oké. Okay. Nou, het, is, het, is, het zijn tulpen en rozen. Dus even voor de luisteraars dat jullie weten dat het er heel mooi uitziet. Ja, nou, alle nou. collega's heel erg bedankt. Ja, ja ik ga je missen hoor. Vooral ik ga je missen. Want ik heb altijd graag met je gepresenteerd. Nou, het? Ja, en ik heb het zelf ook heel erg leuk gevonden. Ja. Maar ik vond het tijd om te gaan naar 7 jaar. Dat is goed. En is goed. Wat we, anders we, we gaan het. doen. Goed. Maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En okay. Ook door jullie als collega's. Ja, koffie schenken is ook heel gezellig hoor. Tuurlijk. Ja. Doen we. Precies. we gaan niet echt weg. Nee, precies. Nou, ik ga nog even verder, uh, zolang het kan, uh, met, uh, met de agenda. Uh, de aanstaande dinsdag is dat, hè, 29 december. Dan is de fluitketel curling op de ja. ijsbaan van, ja. uh, van 8 uur tot uh, 10 uur s'avonds. Ja. Dat is zeer de moeite waard om te kijken. Want dat is zo grappig, die fluitketels daar over die baan ja, heen. En, en de fanatisme van de, van de deelnemers is ook heel bijzonder. Ja. Dat is absoluut de moeite waard. En op uh, 30 december is in de Williams pub een pooltoernooi vanaf 7 uur s'avonds... En uh, is het self, Sylvester Night in Holland Casino ja. vanaf 6 uur. Ja, en dan hebben we oud en nieuw in Hardy. En uh, even heel snel nieuwjaars... Een heleboel nieuwjaarsparties. nieuwjaarsparties bij uh, Anders, bij Nautiek, uh, De nieuwjaarsduik uiteraard op 1 januari bij Biesclub uh, Bies Club 5. Uh, nou, daarna 2 januari Disco on Ice op de ijsbaan. Ook heel belangrijk, jongens. Dat is erg gezellig. Uh, ja, even kijken... Nee, ik denk dan zeker we, gaan we bedanken, de, de uitzending van 3 precies, januari weer. Precies. We Goed, gaan bedanken. We bedanken Kasper voor de regie en de techniek. We bedanken Yvonne, Gert en Gerry voor de samenstelling en redactie van dit programma. Floris voor zijn gastvrijheid hier in Hotel, Hotel Hoogland. Hoogland. Zoals altijd perfect geregeld allemaal. Altijd en uh, ik bedank iedereen... Uh, voor al die jaren prettige samenwerking. En in Irene alle collega's. Zeker. En Don Gerben, dankjewel je wel uh, voor deze laatste uitzending. Fijn dat ik die, ik die samen met je mocht uh, presenteren deze keer. En ik geef nog een laatste rondje. Ja. Met André Haasjes samen. Fijn weekend <laughs> toch. Tot de volgende keer. Dag. weg. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen naar doel. De bonen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond koffen? Prachtig mannen een stem. Betaal jij morgen maar. Het is tijd, de, de hoogste tijd.